Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer naar de podcast uit de Volksmond. En vandaag zit ik weer met de hele leuke Maya. Nou, dankjewel voor dit intro. En uh, dankjewel dat je weer uh, ingetuned bent naar onze enige echte podcast uit de Volksmond. Een wekelijkse podcast over volksverhalen, zages, mythes en fabels. En legendes. En legendes en uh, sprookjes. Yes, ja. dat is wat we doen. Nou, dit keer wordt het een hele snelle aflevering. Een uh, ja. sprookje uit de Verenigde Staten. Ja. Het heet de On Welkomen buurman. Is dat een grammaticaal goede... Vast wel. Oké. Okay. Onwelkom. Yes. Dit is het sprookje van de onwelkomen buurman. Aan een brede rivier. Dicht op... Ah, wacht, lands... voordat we beginnen, ik heb nog een grap. Oh, oh oké. Okay. Wat Sorry. is de... Oké, okay, mag ik? Ja, ja, ja. Okay. Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en de Verenigde Staten? Verenigde? United States. het steeds. Oké, het steeds. Oké, laten we, laten we erin induiken. Oké, okay, nou. Aan een brede rivier... Die dicht... <laughs> je gaat verder. Ja? Ja. Aan een brede... Een diepe brede rivier. Een diepe brede rivier die dicht langs ontoegankelijke bossen stroomde... wonen twee broers. Mannen die van eenzaamheid hielden. Lone wolves. Ja, maar dan wel samen, zeg maar... Het is double wolves. Ja. <laughs> ja. Wanneer een knarsende huifka langs hun blokhut reed en de immigranten informeerden of de broers het op die plek naar hun zin hadden, zeiden beide slimmers listig. Nee, uh, dit is een gruwelijk gebied, uh, toch buur? Nou, buurman, ik kan je wel zeggen, dit is een gruwelijk gebied hoor. Hé, hey, je hebt gelijk, hoppakeetje. De ene keer regent het onophoudelijk en de andere keer eerste is de schrikbare droogte. Ja, zeker. En dag en nacht worden we door muggen gestoken. Echt van die mosquitos, weet je wel? Ja, mosquitos. Van die muggen, van die kutmuggen, kutbeesten. Nou, buur, doe even rustig. Sorry. Maar de beren die plunderen onze voorraad. Ja, die, die kutberen ook altijd. Buur, we gaan even rustig houden, hè? Oké, okay, ja, sorry, ik ben echt boos op die beren. Ja, laten we even focussen. Oké. Okay. Nou ja, kijk, weet je, het valt hier eigenlijk uh, niet mee. Hier valt niet te wonen. Ja... Nee. Eh, buur, even stoppen. Laat maar even praten. Ja, sorry. Rijd door naar het westen. Westen, ja. Ja, buur. Naar het westen. Daar moet het veel beter zijn. Dan legden de immigranten de zweep over hun trek en bedankten de broers ook nog voor hun zo, zogenaamde onbaatzuchtige raad. Geen probleem. Haieto. Eens hield tegen de avond een vreemdeling zijn bondgeflekte paard in, vlak voor de blokket. Zo, ja, de, de kat de krullen van de trap, uh, ja, stijl. Maar, ja, echt wel. Ja, de ruiter die steeg af en ging bij de haard zitten. en gedroeg zich alsof hij thuis was. Hoi, hey, ik, uh, ik ben ook of, van plan om me hier te vestigen. Dus dan zullen jullie het uh, niet meer zo eenzaam hebben. Ja, maar wij zijn buren. Ja, uh, ik zit hier zo te kijken. Ik vind het een prima boerenland. Zeg je nou dat we boeren zijn? We zijn geen boeren, we zijn buren. Buren, dat is wel anders, hè? Ik heb het hier over, ik heb het over dat land hier, oh. Ja, oké, okay, daar heb je gelijk. Ja. Ja. Ter vergeefs trachten de broers de vreemdeling van zijn plan af te brengen. En ter vergeefs stonden zij alle gruwelijke weersomstandigheden en het zware bestaan dat de rivier voor een eind zag staan. Ja. <laughs> ja. Maar ik heb het toch besloten. Om me hier nou, te vestigen. weet je, niet zo snel erin, hè? We zullen buren worden. Oh. En daarom ben ik hier. En met... kom ik gezellig kennis met jullie maken. Wij zijn dubbel wolves, hè? Ja. Red wolves. Toen het tot de broers doordrong dat ze met een koppige kerel niets konden beginnen, knipoogden ze tegen elkaar. Ze begrepen elkaar zonder woorden. Hoppakeetje! Weet je! Eh, uh, vreemdeling, dan zult u onze uitnodiging voor de avondmaaltijd zeker niet afstaan, toch buur? Nee, jij ja, komt gewoon lekker eten bij ons jongen. Kom je eten? Oh ja, ik zou je heel graag blijven eten. Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Ik zou jullie bepaald niet willen kwetsen met de weigering. Oh, doe niet zo gek joh. Nee joh, buurden vinden wij niet erg hè? Ah, oh, gezellig, gezellig. dat oh, vinden we niet erg. Nou, het duurde een poosje. De jongste broer die kwam schaal op tafel zetten. Hij stroorde rijkelijk veel geel poeder over het hertenvlees en nodigde zijn gast uit toe te tasten. Wat is dat gele poeder? Dat vind ik verdacht. Nou, dat... Er staat niet beschreven wat het is. geel poeder. Ja, dat komt zo. Is dat curcuma? Is dat, is dat geel wortel? Ik denk het, misschien. Maar we gaan er nu achter komen. Want de gast die sneed een ferm stuk vlees af en die stak dat in zijn mond. Maar hij spuwde de hap onmiddellijk weer uit. Hé, getverderrie. Oh, dat is vies. Wat smaakt dit bitter. Bitter? Ja, wat heb je eigenlijk over dat vlees heen geschooid? Ja, bitter lemon. Bitter lemon? Ja, dat is lekker toch? Hé. Dus je hebt, eigenlijk is het poeder tegen de koorts. De jongste broer en de oudste broer, die vielen bij. Ja, weet je, ik ben eigenlijk de jongste broer. Ja, weet je, doe eens even normaal. Soms verdraaien we onze leeftijd, weet je. Met dit eten zit je hier verdraaid moeilijk. Overal langs de rivier heerst de zomer en weersen we er in de winter rare ziekte. Ja, rare ziekte ja. We moeten alles eten met dat poeder tegen de koorts bestrooien. Jazeker, dat curcuma. Zonder dat poeder waren wij al lang dood geweest. De vriendeling stak wervelig een stuk droog brood in zijn mond en liet het vlees op zijn bord liggen. En maakte aanstalten om te vertrekken. Waar wil jij in het donker naar naartoe? vroeg de oudste broer hem. Uit de rivier komt s'nachts een alligator, weet je wel, zo'n beest, aan land. En als het morgen licht wordt, is er helemaal niks van je over dan een afgekloven botten. Ja, je zult hier wel moeten overnachten, vriend, makker, hè? We wonen hier nu eenmaal in de wildernis, nietwaar? En tegen zijn zin in, bleef de vreemdeling. De jongste broer maakte een bed van pelsen voor hem. Vervolgens legde hij flink wat houtblokken op het vuur en sloeg de gast een aantal beervellen om wikkelde de stakker met een stevig touw in en hing hem als een groot pak aan een van de balken. Maar dat is wel aardig. Gewoon een beetje verzorgen. Of niet? Maar nu, nu binden ze hem gewoon oh, vast ja, en hangen ze hem op. Oh, ik dacht, ja, oké. Okay. Ja. Hé, hey. <coughs> hey. ik schik. Hey. pakken Hé, waarom pakken jullie me nou zo in? Wat? Hey? Begrijp je dat niet? Nee, nog wel met een heel touw om me heen. Begrijp je dat niet? Nee, dat snap ik inderdaad. Niet. Nou, weet je, in, in de bossen om ons heen zwerven heel wat beren rond, hè? Ja. Haaien ah, tooberen, zeg oh. ik dan. En s'nachts komen ze door de schoorste naar binnen. Ja, naar binnen en uh, we moeten ze we moeten, ja, van, van het lijf houden. Buur, doe eens even normaal. Buur, laten wij, laat mij even vertellen. Ah, ik wil het vertellen. Nee, laat mij het vertellen. Ja, oké, okay, weet je. rot mag even op, ik ben even weg hier. Ik ga even, ik, ik ga God voor het even weg hier lopen. Ik kan helemaal niet meer God voor God voor de voor let op. Zo, nou weet je, uh, mijn excuses voor, uh, voor mijn buur. Af en toe heeft hij het niet meer, weet je wel. Dan moet je wel oppassen of voor oppassen voor de mens, hè? Hey? Ja, dat snap ik. Ja. zit je ja. lekker ingepakt. Maar hey? nou, waarom hang ik je net nou zo bovenin? Ik snap het nog steeds niet. Oké, okay, nou. Hij wint dus dat berenvel en ja. denkt, wel, wel, een soortgenoot is me voor geweest. Laat ik maar een andere blok opzoeken. Oh. En hij doet de deuren open. En dan wachtelt hij gewoon ah, weer weg. Ah, ja. ja. Oké, okay. maar uh, waarom nou, hang ik hier dan? Ik even, even terug sorry, waarom dat hang... het, uh, sorry dat het even zo geen... Weet je, waar zijn we? Nou, waarom, waarom hang ik dan hierboven? Dan snap ik wel dat hij dat ruikt ja. en dat hij dan wegloopt. Okay. Maar waarom hang je me dan hier boven nou, nog zo? Oh, sorry. Ja, nou, weet je, wij hangen voor, ja, uh, sommige beren zijn sluw. Sluw? Ja, sluw, ja, weet je. Oh. En uh, ze laten zich uh, door een berenvel niet voor de gek houden. Daarom hangen we ons, s'nachts, voor alle zekerheid maar aan de balk op. Ah, oh, verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Ik vind het echt verschrikkelijk. Oh, jeetje. Maar, heb je het oh. te heet zo? Wat is het? Ik ben al half gekookt door deze hitte, joh. Oh, maar dit is wel goed, want wij... Oh, nou, nee, dat ga ik niet zeggen. Ja, hey, anders, uh, anders slaap ik maar even buiten onder een enkele deken. Een enkele deken? Ja, gewoon een losse. Ja, weet je, als je van buitenlucht houdt, dus zul je hier aan de rivier niet al te best slapen, zeiden de broers en koor. Ze zeiden wel trussen tegen de gast en zetten ongemerkt het raam open. Even later werd de vreemdeling door honderden steekmuggen aangevallen. De volgende ochtend vertrok de gast na een slapeloze nacht met een muggen gebeten gezicht. Weet je, als je hier toch komt wonen, zei de oudste broer nog, ga dan met ons op hertenjacht. Dan kun je zien wat er in de natuur in de omgeving te bieden heeft. Dat kan mooi zijn. Ja, dat wilde de vreemde ja, zeker wel. Ja, en hij ging naar de deur. Ho, ho, ho, riep de jongste broer. Merry Christmas! Nee, grapje, niet zo haastig! Niet zo haastig? Hé... Hey. Ik heb hier drie kachelpijpen. Moet je eens kijken. Oh, waar zijn die dan voor? Nou, eh, uh, ja, hoezo? Gaan jullie mijn kachelpijpen opjachten ofzo? Ik snap het niet. hè? He? Daarin kun je je knieën toch niet buigen? De, mijn knieën? We moeten wel. We moeten wel? We moeten wel, ja. Waarom moet je wel? Je hebt verschrikkelijk veel ratelslangen bij de rivier. Ze liggen aan het hoge gras op de loer. En dan bijten ze zo, pop, zo, hop. In je benen. Zo op! Eén oh. uur later. Zo. En dan weet je niks meer. Dan ben je dood. Dood? Moest je dood. Oh. Ja. En daarom gaan we in kachelpijpen jagen en vissen. De vreemdeling die smeet die kachelpijp van zich af, sprong op zijn paard en reed spoorslag weg. Hey, wie er in zo'n hel wil leven, die ja. mag dat van mij, maar uh, ik zoek een ander plek hier om me te vestigen hoor. Ja, maar wij hebben je gewoon voor de gek gehouden. Uh, haha, het is ons zo Wat geluk. zeg je nou? Nee, niks hoor. Wat ben je me nou aan het vertellen? Nee, ik ben niet aan het fucken. Nee, joh. Oké, okay, nou dan ga ik nu. Nou, ga dan. Oké, okay, doei. Zo, die hebben we misschien en goed te pakken, hè, buur. Ja, hoppakeetje, het is weer gelukt, hoor. Ha, je toe, buurman, hoppakeetje. Ha, je toe, hé. Hoppakeetje, hoppakeetje, ja. Yeah. De groers, die lachten <laughs> <Jezus>. tegen elkaar. <laughs> Ze waren weer alleen <laughs> in hun eenzaamheid als naaste buren. Stille bossen zacht ruisende rivier. Ja, dat is een grappig verhaaltje uit de VS. Uh, heel, heel mooi verhaaltje ja. uit de FUS. Nou. Ik moet zeggen, ik vind het beter dan ons andere FUS-verhaaltje wat we hebben gedaan. Wat je bedoelt? Wilde de Kyoto. Ik vond dat best wel een geweldig verhaal. Het was niet heel realistisch, maar het was wel goed, vond ik. Ik vond wilde de Kyoto, ik begreep er op een gegeven moment niks meer van. Als je en nou... hier kon ik het volgen. Ja, maar als je nou... Uh... Billy de Coyote. Kijk, jullie mogen hem terugluisteren. Billy de Coyote. Ja, dat is aflevering 7. Weet je dat zeker? Nee, geen flauw idee. Ik hou er niet bij. Dat doe jij altijd. Nou, ik, weet het, ik weet het niet zeker. Maar, oh, oké. Okay. Nou, dan ga jij dat maar, even googelen. Nee, nou, ik ga het zeker niet googelen. Maar, zeg maar als je terugluistert, ja? dat weet ik nog heel goed, maak je zo'n mooi foutje. Zeg maak je, een mooi foutje? Ja, dan zeg je, in plaats van Billy de Coyote, zeg je Biele de Coyote. Biele dus ga, de Coyote? Ja, aflevering 8. gaat maar allemaal even terugluisteren. Oh, Ik zet er maar één aflevering naast. Hey, dat is boem. niet hè? Maar dit is een... Um, dit sprookje dat we hebben voorgelezen is uh, eentje uit de sprookjes top 100. Uh, Zo? Ja, en uh, het is waar gebeurd. Waar gebeurd? Ja, er gebeuren Zo. ook geen wonderlijke dingen in, toch? Nee, alleen dat ze iemand besloten vast te binnen aan het plafond hangen. Dat hij dat ja. wel leuk vond. Maar dat kan allemaal in de States. In de States kan alles. In de States kan alles. Eh? Ja? Ja. States. Ja? Nou, ja. Vraag, Eetje, ik je het? toch af waarom die uh, staten toch zo verenigd zijn, hè? Ja, als je met dit soort, uh, dit soort ja. broers uh, te maken hebt, hè? Ja, dan denk je van die, die staten die horen allemaal niet verenigd te zijn. We? Die zijn hartstikke uh, apart. Ja, die, uh, die broers die uh, niet van gezelschap houden, maar wel bij elkaar gezelschap houden. Ja. Dat, uh, dat is inderdaad een mogelijkheid. Ja. Ik, ik, ik heb niet zoveel om hierover te vertellen eigenlijk. Weet je, dan laten, we, dan laten we het hierbij. Laten we het gewoon hierbij? Ja, we ja, deden een snelle aflevering, toch? Zeker. En ja. dan nog een kleine uh, shout-out naar de Mokro-mafia. Ja. En um, nou, wil jij nou een, um, dat wij een sprookje voor jou gaan voorlezen? Ja. Niks is te gek. Sprookjes te uit gek. Mongolië, we doen het gewoon allemaal. Oké, okay, top. Mail ons dan naar uitdevolksmond.gmail.com. Ik wil gewoon stoppen. Ik kan wel...